8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Ochtendspits eerder begonnen. Aanslag op politiebureau Kabul. En dodental Algerije loopt op tot 81. Veel snelwegen in Nederland zijn begaanbaar. Wel is de ochtendspits eerder begonnen dan normaal. Volgens Rijkswaterstaat liggen de wegen redelijk tot netjes bij. Alleen in de noordelijke helft van het land is het gladder, omdat het daar nog sneeuwt.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 Het treinverkeer rond Schiphol is ontregeld... doordat er rook was ontdekt onder het toilet van een trein. De rook werd ontdekt in de Schiphol-tunnel. De brandweer had het treinverkeer rond de luchthaven tijdelijk stilgelegd. Maar de Schiphol-tunnel is inmiddels weer vrijgegeven. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is na een aantal ontploffingen... een vuurgevecht uitgebroken bij een politiebureau in het westen van de stad. Zeker één terrorist blies zich bij de ingang op. Daarna gingen andere terroristen met bomvesten aan het gebouw binnen. Er zijn zeker twee explosies gehoord. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeheist door de Taliban. In een verklaring schrijft de organisatie dat in de vroege ochtend... een aantal strijders een overheidsgebouw is binnengedrongen... dat dicht bij een Amerikaans trainingscentrum ligt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 Zaterdag bestormden Algerijnse troepen het complex om een eind te maken aan de al vier dagen durende gijzeling van Algerijnse en buitenlandse werknemers. Bij de bevrijdingsactie vielen veel doden. Kort na de bestorming meldden de Algerijnse autoriteiten dat er 32 terroristen en 23 gijzelaars waren omgekomen, maar dat ze verwachten dat het dodental nog zou stijgen.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 Dan nog het weer. In het noorden sneeuwt het en daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit nog wat motsneeuw... en liggen de maxima rond het vriespunt. De oostenwind blijft in het noorden stevig doorwaaien. Elders zwakt de wind wat af. ANWB-verkeersinformatie is plaatselijk nog steeds glad... door sneeuw en bevriezing op de weg. De problemen zijn het grootst in het noorden van Nederland. In Noord-Holland ook, maar ook in Groningen en Friesland. Verder op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Nog 15 kilometer tussen Nederweert en met Leenderheide. 4 kilometer ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopend Baterdorp en Knopend Hoogt. Daar was een ongeluk gebeurd. Dat houdt de linkerrijstrook dicht. Druk op de A6 Lelystad richting Muiden. 12 kilometer namelijk tussen Knopend Almere en de Hollandse brug. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum na een ongeluk tussen Knopendel en Afrit Arkel 11 kilometer. Bij Afrit Arkel is de linker rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen bij de randweg Dordrecht. En daar is ook de rechter rijstrook dicht. En als laatste de melding dat de N33 Veendam-Eemshaven bij Delfzijl in beide richtingen dicht is door een ongeluk.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 NOS Radio 1 Journal, met Lara Rentsen. Goedemorgen, het is acht minuten over acht. Hij wordt als het goed is, onze minister van Financiën, Dijsselbloem... vanavond benoemd tot voorzitter van de Eurogroep. Hij is de enige kandidaat, dus dat zou moeten lukken. Hoe hij in Brussel komt, dat weet ik niet. In ieder geval niet met de Vira. De Belgische NS heeft het helemaal gehad met de trein. En ik ben het gewoon nu. Als beu zijn ze net in België. Dringende en brutale maatregelen. Die wil Topman de maken van de Belgische vervoerder NMBS. Um, en hij wil de problemen met de hoge snelheidstrein op deze manier oplossen. Tussen Amsterdam en Brussel rijden sinds eind vorige week geen Vira's... omdat de treinstellen door sneeuw en ijs beschadigd waren geraakt aan de onderkant. Correspondent Joris van Poppel in België volgt het nieuws daar. Joris, wat uh, moeten we ons voorstellen bij brutale maatregelen? Dat zou zomaar eens kunnen zijn, en daar lijkt het heel erg op, dat de uh, NMS eruit stapt. Dat ze, uh, ze hebben drie, vier hebben treinen uh, besteld. Nederland heeft er zestien besteld. Uh, de NMS, de topman, suggereerde gisteren op televisie dat hij het, nou ja, kotsbeu is. En dat hij met die brutale maatregel uh, uh, bedoelt dat hij die, die treinen dus gaat annuleren. De, de NS heeft al een paar treinen besteld, al geleverd gekregen en heeft nu gezegd... dit weekend we gaan de bestelling uh, opschorten, we willen voorlopig geen nieuwe treinen meer. Maar de NMBS willen dus helemaal uitstappen en eigenlijk tegen Nederland zeggen... dat prestigieuze project, die snelle verbinding naar Brussel, heel leuk allemaal. Maar uh, wij doen er niet meer aan mee, jullie zoeken het zelf maar uit. En kan dat zo eenvoudig? Nou ja, dat kost wel geld natuurlijk, want uh, ja, er zijn wel contracten gesloten ja. met die uh, Italiaanse bouwer. Maar de, de topman van de NMBS, die zat op televisie al voor te rekenen uh, dat dat eigenlijk wel meevalt. Want de helft is ongeveer al aanbetaald van die treinen. Maar er zijn bankgaranties, waardoor hij uh, kan garanderen dat het de Belgen niet al te veel gaat kosten. Hij zei er ook nog bij, in Nederland ligt dat anders natuurlijk, want ja, in Nederland zijn de treinen al geleverd. En dan kun je niet zoveel meer. Goed, en, en wat willen ze dan wel, de Belgen? Minder treinen naar Nederland werd, uh, werd openlijk uh, gesuggereerd. Uh, met een wit blad beginnen in ieder geval. Helemaal opnieuw gaan nadenken over hoe je eigenlijk snel tussen België en Nederland zou kunnen gaan rijden met de trein. Nou ja, dat is natuurlijk dat is, dat is met een schone lei beginnen op dit moment. Na tien jaar van, uh, van, van investeren in dat Vira-project is natuurlijk een, dat is een enorme uitspraak om dat te gaan suggereren. Uh, er wordt bijvoorbeeld gedacht om de Thalys... die nu tussen Parijs en Amsterdam rijdt... die stopt ook in Brussel... om die wat vaker te laten rijden... het eigenlijk dus aan de Fransen over te laten... om die verbinding te verbeteren... Uh, of misschien toch weer een, een intercity-verbinding op te zetten. Nou ja, ze denken aan heel veel. Uh, ze zeggen dat ze aan de passagiers... Het de denken, maar ze denken niet meer aan de Vira hier. Dat is wel duidelijk. Zo, dat hebben ze snel gedaan dan. Dat uit het hoofd gezet. Wie geven ze eigenlijk de schuld? Want wij horen hier in Nederland bijvoorbeeld de topman van de NS zeggen... ja, wij gaan de Italianen um, hiervoor aansprakelijk stellen. Zien ze dat in België ook? Zien ze daar de Italianen als de hoofdschuldigen? Ja, zeker, zeker als eerste schuldige wel natuurlijk. Die, die gaan ze hier ook aansprakelijk stellen. Die hebben gewoon niet geleverd wat ze, wat ze zouden leveren. Uh, maar ze kijken ook wel heel erg naar Nederland. Want de Vira zeggen ze hier, ze vegen nu hun bordjes schoon natuurlijk, is een Nederlands project. De treinen staan nu allemaal in Nederland. Nederland heeft de meeste treinen besteld. Ze worden onderhouden in Nederland. Uh, het, het, het hele, de hele beslissing om die treinen aan te kopen, wordt hier gezegd, was een Nederlands idee. Wij zijn daarin gerommeld. Nee. We wilden eigenlijk iets anders, maar we konden niet anders. Uh, uh, kortom, uh, Nederland, nu met je Vira, doe ermee wat je wil. Wij vinden dit een heel goed moment om eruit te stappen. En dat gaan ze dus waarschijnlijk vandaag doen. Goed, nou dat horen we dan later van je, Joris van Poppel. Want de Belgen en de Nederlanders gaan in overleg met elkaar vandaag. Vanavond, misschien vannacht pas, wordt Jeroen Dijsselbloem verkozen tot Mr. Euro. De PvdA-minister van Financiën is straks waarschijnlijk het gezicht... van het crisisberaad van Europa. Veel lange nachtelijke vergaderingen in Brussel. Lastige, vaak omstreden beslissingen over de euro nemen. Een taaie klus. Correspondent in Brussel, Chris Ostendorf. Chris, um, zojuist zei op de Franse zender tv Saint, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Moscovici... dat hij ook Dijsselbloem steunt. Wordt het vanavond dan? Nog spannend of is de zaak eigenlijk al wel beklonken? Nee, dat was, het was al een tijdje duidelijk hoor. dat Dijsselbloem gewoon vanavond wordt gekozen... of de Fransen nou een beetje lastig doen of niet. Dat doen ze gewoon om diplomatieke redenen, om nog even belangrijk te doen... te laten weten, hallo, we zijn er ook nog in Europa. Maar het, het was al lang duidelijk dat Dijsselbloem vanavond Mr. Euro... wordt inderdaad de voorzitter van de eurogroep. Al was het maar om Duitsland dat graag wil. Uh, Dijsselbloem is de droomkandidaat van de Duitsers... Want hij is degelijk hè, en zuinig. Mm -hmm. En dus wordt er vanavond gewoon gestemd... en zal ook uh, Spanje en Frankrijk wel instemmen. Ja. Maar de Fransen uh, sputterden vorige week nog een beetje tegen. Ze willen uh, duidelijkheid van Dijsselbloem over wat hij nou wil met de euro. Is daar inmiddels aan uh, voldaan? Nee, nee, dat moet nog echt gebeuren. En dat gaat dan vanavond gebeuren. Want dat willen uh, niet alleen Frankrijk, hoor, Spanje wil dat ook. Die willen echt een examen. Die willen dat Dijsselbloem uitlegt hoe hij de eurocrisis gaat oplossen eigenlijk hoe hij dus de economie gaat stimuleren in Europa... hoe hij banken wil gaan redden. Uh, Dijsselbloem zelf heeft daar al over in de Tweede Kamer gezegd... Uh, in mijn woorden dan, uh, ik, ik kijk wel link uit... Uh, <lacht> want hij wil zich nu nog niet gaan vastleggen op echt een, een inhoudelijk beleid. Hij wil wel uitleggen wat zijn agenda gaat zijn... voor de komende jaren voor de eurogroep. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld meer structureel beleid. Zorgen dat landen niet in de problemen komen... Uh, en niet pas ingrijpen als het te laat is... zoals bijvoorbeeld bij Griekenland is gebeurd... Maar, maar hoe dat moet, dat moet gewoon de komende jaren blijken. Ze gaan er vanavond, gaat, gaat Dijsselbloem een soort spreekbeurt houden... en daarna zijn de stemmingen. Kijk eens aan. Hey, en, en wat is jouw indruk van die functie? Je uh, loopt al een tijd mee daar in Brussel. Uh, is de uh, voorzitter van een groep landen met de euro invloedrijk... of moeten we het zien als ja, corvée? Ja, uh, eerlijk gezegd, wij journalisten maken het graag altijd een beetje belangrijk. Zeker Nederlandse journalisten. Want ja, het, het, het, het moet gewoon eerlijk zijn. Het is natuurlijk voor, voor de Nederlandse journalisten hier in Brussel... is het aardig als de voorzitter uh, van die eurogroepen Nederlander is. Uh, dat maakt het interessant. Ook binnenlands politiek voor ons interessant. Want het wordt ineens wel aardig om te gaan kijken... hoe die voorzitter in Europa opereert. En hoe die in de Tweede Kamer het beleid verdedigt. In die zin is het heel erg interessant... Um, maar qua echt prestige, uh, de voorzitter... je hebt allerlei topfuncties in Europa. Dat zijn mannen die altijd voor vlaggen staan... veel handen schudden en speeches geven. Mm -hmm. he, van de commissie, van de raad, van het parlement. Zo'n uh, prestigieuze functie is het niet. Maar daarentegen inhoudelijk weer wel heel erg interessant. Want een, een klein voorbeeldje. Uh, er wordt gepraat over de toekomst van de euro. En over het, als er plannen worden gemaakt voor de toekomst van de euro... wordt dat nu gemaakt door de bende van vier de voorzitter van de Centrale Bank, van de Europese Raad, van de Commissie... en de voorzitter van de Eurogroep. Dat was tot voor kort Jonker, die schreef allerlei voorstellen... waar regeringsleiders dan vervolgens over moesten vergaderen. Die voorstellen worden nu door Dijsselbloem uh, geschreven. En pas daarna belanden ze op het bureau van Mark Rutte... die dan vervolgens zijn wenkbrauwen erover kan fronsen. Dus, dus in die zin is het inhoudelijk wel een interessante functie. Goed. En wanneer weet van het definitief? Gaat dat nachtwerk worden, wat denk je? Ja, als ze zich aan de afspraken houden... ze vinden het netjes om eerst nu de huidige voorzitter... gewoon de vergadering van vanavond te laten doen. Die begint pas om vijf uur uh, vanmiddag. Uh, dat duurt in de regel tot een uur of elf. En pas als laatste punt op de agenda het voorzitterschap te bespreken. En als inderdaad Dijsselbloem dan nog zijn spreekbeurt moet houden... en de Fransen hem nog flink aan de tand willen voelen... dan kan het gewoon middernacht worden. Maar uh, het, uh, nou ja, gewoon, het, uh, nog eventjes geduld eigenlijk. Nou, dan zullen we dat proberen op te brengen. Chris Ostendor vanuit Brussel, dank je wel. Meer trouwens over die benoeming die aanstaande is... vindt u op onze website nos.nl. En voor het noorden was er code oranje... een waarschuwing voor heel slecht weer. Onze verslaggever merkt er eigenlijk weinig van. Luister maar, zo dadelijk komt hij met een reportage. Eerst maar eens even horen dan... hoe het is op de weg, Erwin de Hart. Vertel. Nou, in het doorde is het ook nog steeds erg druk, hoor. Zeker op de A7, de Heerenveen-Groningen. Dat is, de, dat is de echt slecht te doen daar in de auto. Maar ook rond Eindhoven viel, veel files. In Brabant dus. Maar ook in West-Brabant komen nou de eerste meldingen... van gladheid op de weg door IJssel. Mm. Door onze weegwachters. Dus dat is oppassen geblazen. Er gebeuren ook veel ongelukken daar. Bijvoorbeeld op de A16 Breda richting Antwerpen... staat vier kilometer tussen Alfred Rijsberg en Hazeldong. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Nou, past u alstublieft op dan. Als u de weg op gaat. straks trouwens meer over een cursus um, Slippen. Ik zal blijven luisteren. NOS-weer, Willemijn Hoeberg. Goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Hey, ik hoor berichten over enorme sneeuwval in Katwijk aan de kust. Klopt dat? Ja, ja, ja. Dus op, de, op de radar is dat lastig te zien. Dan lijkt het eigenlijk net alsof daar... Uh... Nauwelijks wat, wat valt. Maar ja, ik zei net al, die, die radar geeft niet alles uh, goed weer. Dus, en de waarnemingen aan de grond die tellen natuurlijk extra. Mm -hmm. Dus ja, het uh, sneeuwt uh, daar en ook op andere plekken hoor. In, uh, toch in het zuiden van Nederland af en toe wat uh, lichte sneeuwval, Je hoort ook al ijzel uh, voorbij komen. Dus het is een barmboos. Um... Ja. En, en, en hoe is het in het noorden nu? Want uh, daarvan had je gezegd, er zal flink veel sneeuw vallen. Dat gaat ook de hele dag door. Ja, nou, onveranderd uh, blijft dat. dat, dat sneeuwgebied uh, trekt. Uh, Tergend langzaam eigenlijk ook nog eens van oost richting west. Dus het blijft de hele tijd boven het noorden van het land uh, hangen. En ik denk dat daar um, op veel plaatsen gemiddeld van drie tot zes centimeter bij kan vallen... met best een paar uh, uh, uitschieters naar boven nog. En hoe is het met de wind? Daar had je het ook over vanochtend. Nog steeds um, flink wat wind, maar is wel echt wel langzamerhand in uh, kracht aan het uh, afnemen. Um, op dit moment nog steeds de meeste wind natuurlijk in het noorden van het land. In het mm -hmm. zuiden wat, uh, wat minder. En dat maakt het meteen in het noorden van het land ook qua gevoel echt heel erg koud. Temperatuur zo min 10, min 11. Niet op de thermometer, maar qua gevoel dus tegen min 4 in het Zuidoosten. Kijk eens. Dat scheelt ook nogal. Ja, hey, en we hebben het over stuifsneeuw en motsneeuw. Voor de mensen ja. die nu pas inschakelen, vertel nog eens even. Wat, wat, wat is dat voor sneeuw? Um, je hebt stuifsneeuw en... Uh, nou, ja, motsneeuw is sneeuw als er een beetje zijn korreltjes. Mm -hmm. Die zijn niet zoveel groter dan 5 mm. Lichte sneeuw is sneeuw die echt in de vorm van hele kleine vlokjes uh, valt. Dus een beetje hele zachte sneeuw voelt het ook als je buiten bent. Wel, sneeuw je best wel een beetje op je huid zou kunnen voelen prikken. Kijk eens aan. van spreken. Ja, de wijze van spreken. Prachtig omschreven. Ja. Willemijn Hubert, <laughs> dank je wel weer voor vanochtend. Heel geen dank, doe. Gaan we maar eens even hoi, kijken hoe het is uh, op de weg. Bijvoorbeeld voor onze verslaggever Rien Kamer. Die is in het noorden van het land en hij rijdt van Assen naar Groningen. Een benzinepomp langs de A28, de snelweg bij Assen. Het verkeer rijdt hier redelijk door. Zo'n 70-80 km per uur kon ik zelf ook rijden. Zowel op de linker- als de rechter rijbaan. Er ligt natuurlijk wel wat sneeuw, maar het valt allemaal nog wel mee. En binnen staat natuurlijk een rek met allemaal kranten. Bovenop de telegraaf met grote letters. Enorme hinder. Rode Kruis neemt noodpakket mee met deken, brood en water. Nou, ik denk niet dat veel automobilisten dat gedaan hebben. Nou, ik ga even een pakje packaging halen. Okay. Hoe is het onderweg? Te doen. Heel goed te doen. Er staan grote koppen in de krant dat het een horrorochtend wordt. Nee. Gewoon je, je snelheid aanpassen, dan gaat het helemaal goed komen. Mag ik u ook even wat vragen? Ja? Hoe is het onderweg? Nou, oh, redelijk. Redelijk. Redelijk. Vertel ja, eens. Nou, ze rijden gemiddeld een kilometer of ja, 80, zo'n beetje. 70, 80 deze kant op. Dus zodoende. Ja. Geen problemen eigenlijk onderweg? Nou, als je een beetje de snelheid een beetje aanpast, dan valt het mee. En had u zich voorbereid? Ja, ik ben iets eerder weggegaan vanmorgen, dus uh, ja, ja. Nog noodpakketten aan boord? Voor als u lang vast zou komen te staan? Nee, gewoon normale jas en dat soort dingen allemaal. gewoon uh, Normale dingen allemaal, dus... Uh... En nu? Nou, ga ik verder naar mijn werk. Het staat meer. Nou, goede reis. Oké, okay, dank je. Het valt mij tegen. Ik heb een andere auto mee vandaag. En uh, ja, de berichten waren slecht, dus... Uh... Ja, wat eerder weggegaan, maar ik verwacht niet dat ik op tijd ben vandaag. Maar de meeste mensen zeggen, en als ik uit het raam kijk hier, het rijdt wel door, het valt al mee. Ja, nou, ik heb uh, zomerbanden vandaag, dus uh, dat, uh, ja, dat valt tegen. Andere auto's een stuk graag. gisteren, dus ja. Uh, yeah. En dan merk je het verschil? Dat is uh, aanzienlijk, ja. Dat is, uh, dat is een heel, heel erg groot verschil, ja. ja. Waar merkt u dat aan? Uh, de remmerij, en, uh, het glijden, bochten, dat, uh, ja, dat, valt, uh, dat valt flink tegen met zomerbanden. Nou bent u bij Arsen, Waar ja. moet u naartoe? Vandaag naar, uh, in de buurt van, uh, van Wieringenmeer zit ik uh, vandaag. Dus uh, het is nog ongeveer 200 kilometer. Oei. En helder. Ja, en helder. En daar is wel aardig wat sneeuw gevallen. Staat er wat file? Ik heb geen idee. Ik heb het, uh, de nieuwsberichten nog niet gehoord. Maar... Zo, ik Laten zou zeggen, passen. zet de radio aan. <laughs> goed zo. Kom goed. Ja, daar staan inderdaad files. Rienkamer hoorde u in een bijdrage vanuit uh, de auto... rijdend van Assen naar Groningen. Hij is nog steeds onderweg, dus u hoort uh, later meer van hem. Dan naar Israël, want daar zijn morgen parlementsverkiezingen. Ook tijdens uh, deze campagne was veiligheid een van de belangrijke thema's... waarop de partijen elkaar hebben bestreden. En dat zal ook wel zo blijven... zolang het Palestijnse vraagstuk niet definitief is opgelost. Nog maar een paar maanden geleden klonk het zo in Ashdod. Een havenplaats in het zuidwesten van Israël. Om de havenklap ging het luchtalarm af vanwege raketbeschietingen vanuit de Gazastrook. Maar vandaag klinkt het zo: Ashdod speelt tegen een team uit Tel Aviv. De gele is Ashdod, de oranje is Bnei Yehuda Tel Aviv. Oké, als er een a is in Israël. We don't play. Tijdens de raketaanvallen kon er een paar weken niet gespeeld worden. Als er raketten neervallen in Israël, dan houden we, heel logisch, onze kinderen binnen. Israël heeft hard ingegrepen in Gaza met luchtaanvallen. Is er een einde gemaakt aan de raketaanvallen en nu is er... Dus een wapenstilstand bereikt, dan zou je kunnen zeggen dat de inwoners van Ashdod de regering van Netanyahu wel dankbaar zullen zijn voor de rust van dit moment. Zo uh, so wat, zo so wat, it Putin. It's only a break for a small time. Het klopt wel dat er nu even niet gevochten wordt, maar dat is alleen maar een pauze. Bibi Netanyahu is zak. <laughs> Netanyahu zuigt. Hij is slecht voor Israël. I personally vote voor uh, Yachimovic. Deze supporter van Ashdod stemt daarom op de arbeidspartij van Shelly Yachimovich. Maar wat doet zij dan beter dan Netanyahu? She's gonna talk with someone. Even the Hamas don't recognize us, there is someone you can talk. Nou, zij gaat tenminste met iemand praten. Ook al is het zo dat Hamas Israël niet herkent. Wanneer de bommen zwijgen, is er altijd wel iemand met wie je kunt praten. De game is over? Halftijd. -time, Half -time, yes. Still 1-0 voor Ashdod? 1-0 voor us, yes! <laughs> in het centrum van Ashdod staan hoge woontorens met balkonnetjes op het zuiden. Lekker aan de zonzijde, maar ook aan de kant waar de raketten van Hamas vandaan kwamen. Een van de woonblokken staat gedeeltelijk in de stijgers. De Israëlische luchtafweer heeft niet alle projectielen uit de lucht kunnen halen. Om een mevrouw met een heel klein waakhondje, die op de vijfde verdieping woont, laat de schade aan haar woning zien. De Tegeltjes zijn van de muur afgekomen ja. daar. En het uh, glas van uh, de schuifpui is eruit. Ja, het, het glas is hier er vanaf gegaan, de, de luiken, maar ze hebben het allemaal alweer hersteld. Ja, dit raam nog niet, het zit nog aan diggelen. Hier bij dit balkon zijn alle tegeltjes eraf gevlogen. Ah, we zijn op plastic, nu zit er plastic in de, ah, ja. in de deur. En dit is de beveiligde kamer waar deze mevrouw zich heeft teruggetrokken. Beton. Een de stalen deur. Ze was er niet van uitgegaan dat het hier zou gebeuren. Was het een klap? Ze ja, boem, gaat zaak. Ja, het was een ja. harde klap. Toen ze de deur openmaakten was het hier een en al rook, glas, rotzooi. Het is heel angstig en er waren veel mensen die last hebben gehad van allerlei angstverschijnselen. Zijn uh, ook? Zij niet. Ja. En nu is het al een tijdje rustig in Ashdod? Ken, ken. Ja, het is helemaal rustig. Is dat de verdienste van de regering die uh, flink heeft ingegrepen in Gaza? Ja, dat heeft zeker met de actie te maken. Als die er niet geweest was, dan zouden ze ja. zijn doorgegaan. Als zij straks haar stem gaat uitbrengen... is dat dan ook iets wat ze zich in herinnering brengt? Dat de regering voor rust heeft gezorgd? Ja. Ze voelt zich veiliger met Bibi. Verslaggever was dat Vanuit de Israëlische stad Arstot... Het is uh, vijf minuten voor half negen. Misschien bent u inmiddels uh, uit bed gekropen. Een beetje naar buiten gekeken. Denkt u, laat ik maar weer teruggaan, want het is veel te koud. Het is vandaag 21 januari, de meest deprimerende dag van het jaar schijnt. Dat zegt de Britse psycholoog Cliff Arnold. Het is tijd voor een hartverwarmend hart onder de riem. Maar nog remmers. <tiedert> Zijn de nieuwe helden van plan in Amsterdam? We zijn nu inmiddels aanbeland in de Witte Straat, niet ver van het Haarlemmerplein, Amsterdam West, in een soort oefenruimte. Links en rechts liggen mutsen en jassen op de verwarming en er zijn al, is al een aantal mensen binnengekomen die gaan zingen. Uh, ja, dat klopt. Dat schijnt zo. Ja, ja. Wat gaat er gezongen worden? Uh, we gaan eerst een koorstuk zingen. En daarna ga ik mijn lievelingsliedje zingen voor iemand bij wie ik aan ga bellen. Ja, want dat is de bedoeling ook vandaag. Eerst gezamenlijk bij, de opha bij een ophaalbrug hier vlakbij, midden in de spits. Een lied van ongeveer anderhalve minuut, dacht ik, hè? Ja, klopt. Dat moet nog ingestudeerd. Dus uh, daarvoor melden zich hier nu op de vroege ochtend allerlei mensen. En daarna dus individueel. Vind je het idee? Uh, ik vind het een goed idee. Ja, ik vind het uh, mooi om nu op zo'n dag als jonge kunstenaars in Amsterdam. om de mensen toch een beetje warmte te geven. Ja? Ja. Ik ben zelf ook kunstenaar. Uh, nou, een beetje. Ja? Ja, ik stuur theaterwetenschap. Dus ik word een beetje. Een ja. Ja. Ja. ja. Ja, en de buurvrouw, die nu nog aan een broodje zit te happen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, doe ook theaterwetenschap. Ja. Jullie zijn opgetrommeld om hier aan mee te doen. Het is een soort flashmop-achtig iets. Het is alleen in Amsterdam. Ja. ja, dat klopt. Heel leuk. Beetje vroeg, maar wel leuk. Ja? Uh, wa wat gaat er gezongen worden? Wat, wat, wat, wat ga je zelf zingen? Ik uh, zelf kan persoonlijk niet heel goed zingen. Um, oh. Vond, ja, ja, wat doe ik hier? Nee ik uh, ga het filmen ook. Want ik ga met Petra mee en die gaat wel zingen. En dan ga ik het uh, filmen. Ja, want dat is, dat is namelijk ook de bedoeling. Het komt straks op, uh, op nieuwehelden.nl. En vanavond in de brakke grond in Amsterdam is er nog een bijeenkomst. dan komt iedereen weer uh, bij elkaar. Dat is een beetje de bedoeling. Daarom wordt er al her en der video spullen in gereedheid gebracht, want het, ga, het is allemaal in een heel kort moment... dat het moet gaan gebeuren, namelijk op het moment dat deze telefoon afgaat. Nou ja, een telefoon. Ja, niet deze, maar een telefoon, ja. Ja, op het moment dat het telefoontje komt, dat de, de bruggen uh, in werking treden om negen uur... gaan wij ons klaarmaken om bij brug drie op de route de actie te doen. Want dan moet de brug open, dan moet de, de spitsmens ha uh, halt houden. Ja. ja, dat moeten ze zo. Raampje opendraaien. Ja. En dan kunnen ze het horen. Dan kunnen ze het horen, ja. ja, ja. Dit is uh, een van de initiatiefnemers, Bas van Rijnsoever, zelf theatermaker. Um, een warm, verwarmend hart onder de riem, dat is het eigenlijk. Ja, ja verwarmd, ja. Nou, dat is helemaal mooi, een hart onder de riem, dat is het idee. Ja. Dat, dat kunstenaars wat doen. <lacht> ja? Nou ja, wat doen, wat terugdoen, <lacht> Wat terugdoen. Ja, wat... na iedereen die op straat is. Ja, nou ja, of zoals je het net mooi beschreef... die mensen moeten toch midden in de spits stilstaan. Dus dan kunnen wij er wel iets aan toevoegen aan die situatie. Ja, maar het gaat de hele dag door. En iedereen die nog mee wil doen, kan zich melden. Op de De Witte Straat 27. Bij Waar wij nu zijn... Mike Mines. Daar zijn wij nu. Ja. Sluit aan, doe mee. Ja, nu kan er nog tot 9 uur. Is het nou iets voor 9 Moet het oefenen klaar zijn? Er wordt al een megafoon in gereedheid gebracht. Straks is dat voor de tekst die tegelijk met het lied gedeclameerd zal worden.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 of bel 0900 1353. 45 cent per minuut. Radio 1 het NOS Journaal. drukke ochtendspits door Winterweer en aanslag op politiebureau Kabul. Het is 1 minuut over half 9. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. De meeste snelwegen in Nederland zijn begaanbaar, maar wel is de ochtendspits eerder begonnen dan normaal. Volgens Rijkswaterstaat liggen de meeste wegen er redelijk tot netjes bij. Nou, de situatie is gelijk gebleven met vanochtend. Eh, mede dankzij de massale inzet van Rijkswaterstaat eh, gisteren en vannacht liggen de wegen er redelijk bij. Eh, met uitzondering van het noorden, eh, omdat daar gewoon nu nog sneeuw valt. Sneeuw dus nog in het noorden. Het KNMI waarschuwt daarom nog steeds voor extreem weer in Noord-Holland, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe. De sterke oostenwind kan leiden tot stuifsneeuw. Opnieuw Rijkswaterstaat. We blijven vanuit Rijkswaterstaat de weggebruiker op twee dingen alert maken. Houd rekening met gewoon een drukkere ochtendspits dan normaal op maandagochtend. En een waarschuwing voor gevaarlijke rijomstandigheden. Want desondanks dat de Rijkswaterstaat gewoon veel gestrooid heeft... kan er op een aantal plekken gewoon verraderlijke gladheid zijn. Dus wees daar gewoon alert op. En zojuist waarschuwt de Rijkswaterstaat in de driehoek Rotterdam-Woensdrecht-Eindhoven... voor verraderlijke gladheid door motregen. De NS rijdt ook vandaag vanwege het winterweer met een aangepaste dienstregeling. Vooral in de Randstad zullen minder intercity's rijden. Op Schiphol is een aantal vluchten met Europese bestemmingen geannuleerd. Het gaat om 10 tot 15 vluchten. Schiphol. De annuleringen met name hebben te maken met het feit dat in omliggende landen er veel last is van de sneeuw. En de luchthavens hebben daar grote problemen. Dus dat heeft impact op het vluchtschema van Schiphol.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 Awb ah, Verkeersinformatie oppassen in Zuid-Holland en Noord-Brabant, want daar valt ijzel en is het plaatselijk heel glad. Elders in het land is het plaatselijk glad door sneeuw en bevriezing. De problemen op de weg zijn het grootst op dit moment in het noorden, het oosten en rond Eindhoven. Rond Eindhoven is het ook erg glad. Op de A2 en Maastricht richting Eindhoven, 15 kilometer tussen Weertnoord en knopert Leenderheide. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 6 kilometer tussen Knopend Baterdorp en Knopend Hoogt. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A6 Lelystad richting. Muiden tussen Almere Stad en de Hollandse Brug. 8 kilometer, 15 kilometer op de A7 Herenveen naar Duitsland. Tussen Leek en Knoop het Europaplein in beide richtingen is die file 15 kilometer. A15 Nijmegen richting Goorkum, 11 kilometer tussen Knoopendel en, en Afrit-Arkel. Daar is de linker rijstrook dicht door een reparatie. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt en de Randweg Dordrecht 7 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen op de rechter rijstrook bij Randweg Dordrecht. A16 uh, Breda richting Antwerpen tussen afrit Rijsberg en, en Hazeldonk. 5 kilometer is een ongeluk gebeurd en daarom is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Eerde en Eindhoven 10 kilometer. En 33 Veendam-Eemshaven is nog steeds in beide richtingen dicht bij Delft-Cel... door een technisch onderzoek na een ongeluk. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij...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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nou, uiteraard blijven we bij u bijpraten over de problemen op de weg. Vooral in het noorden um, en aan de kuststrook en op Schiphol. He, annuleringen en vertragingen daar vanwege de weersomstandigheden. Maar eerst naar het tennis en de warmte dus. De finale week van de Australian Open is begonnen. Vandaag worden de laatste wedstrijden in de vier ronden gespeeld. Tennisverslaggever Mark Brasser, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen even met de mannen, want de Fransen doen het opvallend goed, hè? Fransen doen het heel erg goed. Ze er vier bij de laatste zestien. Het probleem is alleen wel dat ze allemaal vandaag moesten spelen. Of moeten spelen nog. En dat betekent ook dus dat ze bij elkaar in de speelhelft zitten. En dat ze elkaar gaan tegenkomen. Jo Wilfried Songa bijvoorbeeld speelde tegen zijn landgenoot Richard Gasquet. Nou, daar heb je zo'n partij. Twee Fransen tegen elkaar. De nummers zeven en negen van de wereld. Mooie partij. Songa, toch ja, een outsider moeten we, moeten we zeggen in Melbourne. Won het uiteindelijk in, in vier sets. Maar de grootste verrassing bij de Fransen, dat is toch wel Jeremy uh, nooit verder gekomen dan de tweede ronde hier in Melbourne. Uh, had een redelijke loting in de vierde ronde. Speelde er tegen de verrassende Italiaan Andrea Seppi. En ook hij won uh, in vier sets. Dus Wilfried uh, Songa en Jeremy Chardy. Twee Fransen zijn door uh, naar de laatste acht. Daar kan nog één Fransman bij komen. Zal wel heel erg moeilijk worden. Gilles Simon komt vandaag ook nog in actie. Staat op dit moment zelfs op de baan. Hij speelt tegen Andy Murray. Uh, Gilles Simon die in de vorige ronde speelde tegen Guylmon Monfils Een monsterpartij over vijf loodzware sets. Ja, de vraag is hoe Gilles Simon daarvan hersteld is de partij inmiddels zeven games onderweg. Het is 4-3 in het voordeel van Andy Murray. Die heeft al een, een breakvoorsprong. Hey, en Zonger speelt dan in de volgende ronde... tegen de winnaar van die partij tussen Federer en Canadees. Denk je dat uh, deze Canadees Raunic een, een kans heeft? Ja, nou ja kans heb je natuurlijk altijd. En dit is natuurlijk wel, die Milos Raonic. is natuurlijk wel een jongen met, met een, nou, een geheim wapen, maar wel een heel sterk wapen. Hij heeft een fantastische service. Die kan hij onwaarschijnlijk hard slaan. Eh, maar dat niet alleen. Er zit ook heel veel variatie in. Als hij zijn service games, uh, makkelijk kan binnenhalen, door goed te serveren, en ja, dan hopen dat hij kansen krijgt in de service game van Federer, en die kansen ook benut, nee. dan kan het een mooie partij worden. Het is natuurlijk alleen wel de vraag of die jonge Rauw niet, want het is nog op begin twintig, of hij het, uh, drie, vier, vijf zet, dat hoge niveau wat hij nodig zal hebben om van Federer te winnen, of hij dat kan vasthouden. Ja. En bij de vrouw kwam de nummer één van de wereld, titelverderster ook, Azarenka in actie. Hoe deed zij het? Zij deed het uh, nou toch wel goed, want ze won met 6-1-6-1 van de Russin Vesnina. Azarenke waren er wat, wat twijfels over, vooral over de uh, fysiek, of ze er wel, wel klaar voor was. had ook wat moeite in de vorige rondes, maar met deze 6-1-6-1 laat ze zien dat ze uh, op de goede weg is. Misschien zelfs wel in het toernooi aan het, uh, het groeien is. Vesnina de Russin, ja, de teleurstelling zou uh, dik afgeslagen worden voor een andere Russin. Svetlana Kuznetsova, uh, tweevoudig Grand Slam-winnares, was er wel goed nieuws. Want zij speelde tegen de voormalig nummer 1 van de wereld, Caroline Wozniacki. En ze won een mooie partij. Spannende partij, ook 7-5 in de derde set. Koes net zover, dus, het uh, gaat dus door. En Wosniakki, de nummer 10 van de wereld bij de vrouwen. Maar goed, die plaatsing slecht bij de vrouwen niet zo heel erg veel. Wosniakki, die kan naar huis. Ja, ja zo is het dan. Hè. En bij deze vrouwen, nog partijen waar je naar uitkijkt vandaag? Ja, de grote, de grote favoriete toch wel komt nog in actie. Uh, Serena Williams speelt tegen uh, Maria Kirilenko. Dus we hebben vanavond nog, uh, voor ons uh, is dat zo meteen... maar uh, een prachtig programma met Andy Murray nu op de baan. Dan dus Federer-Rouwenits. En daarvoor zit dan nog de partij van Serena Williams. Dus uh, er is nog... Een hoop de tennissen, denk ik, dat uh, Mark Brasser wilde zeggen... Um Wilt u meer lezen over het Tennis in Open? Kijk dan even op onze website. Er zijn alle uitslagen, ook die recente van en Sova tegen Wozniak. Wozniak ligt er dus uit. Wij gaan naar uh, Sander van Hoorn, onze correspondent. Want het dodental onder de gijzelaars van de gijzelingsactie in Algerije... is opgelopen tot 81. Dat melden een Algerijnse veiligheidsfunctionaris... aan het persbureau AP, Associated Press. Gijzeling op het gasveld van oliemaatschappij BP duurde vier dagen maar liefst. Sander, hoe komt deze Algerijnse functionaris aan het getal van 81? Dat is uh, ieders grote vraag, want 48, daar is iedereen het vrij zeker over dat, dat het aantal lichamen is dat gevonden is. Maar ik denk dat hij het aantal vermisten er nog bij heeft opgeteld. Kijk alleen naar Japan. Japan zegt nog 10 burgers uh, te missen. En um, we hebben gisteren de eerste beelden gezien van de lichamen zoals ze gevonden zijn, geëxecuteerd, soms verbrand, vreselijke beelden. En op basis daarvan uh, gaat iedereen ervan uit dat het, dat het dan nog sterk zal oplopen. En die Algerijnse functionaris, die heeft er dus het cijfer 81 op geplakt. Ja, en, en is het inmiddels duidelijk um, ja, van wie de lichamen zijn, de nieuw gevonden lichamen, van terroristen of gijzelaars? Nee. Uh... Zoals wij zijn ook zelfs de regeringen van de landen om wie het gaat, uh, die daar mensen hadden zitten, Japan dus, maar Engeland, Amerika, Roemenië, Filipijnen, uh, iedereen probeert informatie te krijgen. En die informatie, uh, dat is ook de grootste klacht van die landen, die is heel spaarzaam. Uh, journalisten zijn daar niet, behalve dan van de Algerijnse televisie. En iedereen probeert in contact te komen met de Algerijnse overheid om te kijken uh, wie zijn nou precies die lichamen. Er zijn ook gijzelnemers gedood is duidelijk. Maar hoeveel? Uh, uh, hoeveel mensen zijn er nog vermist? Waar zijn ze? Dat is wel heel erg onduidelijk. En uh, wat we wel weten is dat de Algerijnse overheid het ook niet, moeilijk heeft om dat, uh, niet makkelijk heeft om dat cijfer uh, goed te krijgen. Want ze zijn op dit moment nog steeds bezig om uh, dat enorme complex, want het is een heel groot complex, dat gasveld, om dat uh, door te kammen. En daarbij moeten ze rekening houden met mijnen en andere booby traps. Dus er wordt op dit moment heel eenvoudig gewoon nog gezocht. Ja, en als ik jou zo hoor zijn ze bepaald... Niet... Niet, uh, transparant en, en open uh, voor ministers van, van andere landen die wat nee, informatie uh, er willen op verschillende punten hulp aangeboden en die hulp die zich ook wel uit uh, tot na deze dag, tot na het moment dat uh, duidelijk is geworden wat er precies gebeurd is... en hoeveel mensen nou daadwerkelijk om het leven zijn gekomen. Want uh, al die landen, kun je je voorstellen, die bieden ook hulp aan in de toekomst. Hoe kunnen we voorkomen, is natuurlijk de gedachte, ja. dat dit nog een keer gebeurt. Het is een enorm uitgestrekt woestijngebied waar bekend is dat dit soort groepen uh, rond waren. En hoe kun je ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Ja, nou, hoe kon je daarvoor zorgen? Hè? Want wat denk jij dat deze gijzelingsactie de wereld... Uh, Amerika en de rest wakker heeft geschud als het gaat om islamitisch extremisme... in dat gebied, in de Sahel, die strook daarin in het noorden van Afrika? Nou ja, dat dit soort groepen daar rond waren is natuurlijk geen nieuws. Dat mocht daar wel, mocht daar die leider van die groep... die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist volgens bepaalde kranten... dat dat soort groepen daar zijn, dat is geen nieuws. Dit complex werd ook heel zwaar beveiligd. Had een eigen beveiligingsdienst, het Algerijnse leger was daar... Kennelijk was dat niet voldoende. En uh, een van de vragen waar uh, iedereen mee zit natuurlijk is... hoe komt dat? De speculatie op dit moment is dat het een goed uh, voorbereide actie is geweest... waarbij uh, een van de theorieën ook is... en dat gebeurt voor een deel toch ook wel op basis van verklaringen... van mensen die het overleefd hebben... dat uh, uh, deze groep geïnfiltreerd was in de beveiliging van deze gasinstallatie. Ja, dat zou natuurlijk uh, een hele andere draai geven aan... Uh, dit verhaal en een heel andere eis stellen aan uh, de beveiliging van dit soort installaties. Uh, we hebben gisteren wapens gezien die het Algerijnse leger heeft buitgemaakt. Uh, goed georganiseerde groepen hebben we hiermee te maken. En uh, grote belangen natuurlijk. Ja, ja. dat vooropgesteld. Uh, er zit gas, er zit olie in die regio. Die wordt gewonnen met behulp van buitenlandse bedrijven. En het belang, je kunt het je voorstellen, is groot om er alles aan te doen om die belangen veilig te stellen. Ja, Sander van Hoorn. Dankjewel, Sander zo dadelijk. We staan stil bij de beëdiging van president Obama, officiële later vandaag. Heeft de verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe gaat het dan met name in het noorden? Want uh, ja, je krijgt toch veel door, berichten van luisteraars ook dat ze daar vast ja, staan. Ja, ze staan heel goed vast uh, op de A7 Heerenveen Groningen, tussen Drachten en Groningen in beide richtingen. Meer dan uh, 10 kilometer fieden. De ene kant op 15 kilometer, de andere 12. dat schommelt een beetje, maar je staat er uh, lang vast. Dat is uh, niet leuk daar, dus uh, houd goede moed zou ik willen zeggen daar. En ook de de mensen in Noord-Brabant moeten nog steeds erg oppassen. Want er gebeuren ook veel ongelukken door de gladheid daar. De N33, trouwens, dat is weer helemaal in het hoge noorden. Veendam Eemshaven, die is in beide richtingen dicht bij Delft Cell. En dat komt door het technisch onderzoek naar een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Officieel is hij gisteren al voor zijn tweede termijn beëdigd... de Amerikaanse president Obama. Vandaag doet hij dat nog een keer met uh, ceremonie en ook een bijbehorend feest. We praten erover met uh, Maarten Kolsloot... oud-correspondent in Washington voor het parool en het ANP. En hij schreef het boek Zo word je president. Maarten, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Vier jaar geleden was uh, de inauguratie een gigantisch evenement. Er kwamen enorm veel mensen op af. Een groot concert ook op de avond tevoren. Want daar stond de eerste zwarte president van Amerika. Nu komen er veel meer, uh, minder mensen op af. Wat zegt dat over deze president? Ja, dat in elk geval was een gigantisch spektakel uh, vier jaar geleden. Ik uh, ken mensen die uren in de rij stonden om uh, de mol... het grote nationale grasveld van Washington op te komen. Dat uh, lukte niet. Het uh, is nu anders. Nu wordt ongeveer de helft van het aantal mensen van toen verwacht. Uh, Zo'n 800.000 mensen... En wat zegt dat? Nou, ik denk dat dat uh, vooral zegt... dat de Amerikanen toch een soort van messiasachtige figuur zagen in Obama vier jaar geleden... waarmee alles anders zou worden. En dat gevoel is nu een beetje anders. Het is nu toch helaas uh, voor veel Amerikanen nog steeds een bijzondere man. Uh, maar ook gewoon een president zoals er uh, een aantal anderen ook zijn geweest. Ja, hij belooft dat het ook heb. Uh, a change, change you can believe in. Is die hoop uh, op verandering verdwenen? Of um, kunnen we nog meer bijzondere maatregelen verwachten van Obama? Ja, er is zeker uh, nog hoop. En in, uh, als je dat vertaalt, dan heb je Dream. En dan komen we uit bij de Dream Act. Nou, wat is dat nou? Dat is een wetgeving bedoeld om ervoor te zorgen dat er iets wordt gedaan... aan de situatie van ongeveer 11 miljoen illegale uh, Latino's in Amerika. Uh, Zo'nzelfde soort wet is al aan bod geweest in december 2010. Uh, toen weggestemd uh, in de Senaat. Uh, de Latino's in Amerika en hun belangengroepen, die lobbyen eigenlijk al die hele eerste termijn... Uh, zijn vaak ook echt oprecht heel kwaad... Uh, dat Obama minder aan hun, of te weinig aan hun positie heeft gedaan. Uh, dat zou een van de zaken zijn waar hij uh, op inzet. Uh, en nu natuurlijk, uh, ja, je kan er bijna niet aan ontkomen, de wapenwet. Uh, en daarvan is ook uh, uh, de verwachting. Hij, de president heeft gezegd, uh, de Friese president heeft gezegd... dat ze hun uh, volle gewicht uh, uh, achter uh, die uh, nieuwe maatregelen... Uh, mm. Ja, dan is er ook nog een probleempje met de fiscal cliff. De begroting die uh, maar aanhoudt en moet worden opgelost. Uh, de economie Dat zou fijn zijn als hij wordt aangejaagd... en uh, er wat banen bijkomen voor de gemiddelde Amerikaan. Ja, hij heeft zijn handen vol lijkt me. Maar in de tweede termijn um, wordt er toch ook veel aan buitenlands beleid gedaan. Heeft hij überhaupt zijn handen vrij daarvoor? Uh, ja, in de eerste plaats is het natuurlijk eigenlijk een permanent uh, ja, gevecht... met het uh, congres over uh, fiscale maatregelen, uh, belastingmaatregelen... Uh, we hebben dat nu in december gezien. We hebben dat gezien met het schuldplafond in, in de zomer van 2011. Dat gaan we nu ook uh, de komende periode weer zien. Uh, dus het is heel veel van incident naar incident rennen als het om dat uh, gaat. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk lastig voor hem. Nou, de, de vraag, uh, buitenlands beleid, is daar ruimte voor? Uh, nou ja, dat is inderdaad de, de vraag die ook veel Amerikanen stellen. Met name conservatieve Amerikanen willen wel dat Obama wat steviger... Optreed. We hebben gezien in Libië, nu in Syrië, dat er toch een andere buitenlandpolitiek is onder Bush. We hebben in ieder geval geen honderdduizend Amerikanen die Syrië zijn binnengemarcheerd. John Kerry, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, opvolger van Hillary Clinton, heeft wel gezegd dat het voor hem belangrijk is om weer ja, vrede te gaan praten over vrede tussen de Palestijnen en de Israëliërs. En dat zou mogelijk weer. Maar dat weten we voor de zoveelste keren... aan de orde komen in deze termijn. En, en wat heeft Obama dan geleerd van zijn eerste termijn? Wat, wat gaat hij anders aanpakken? Want hij zal toch op de een of andere manier... als we kijken naar het congres... Um, ja, uh, iets met de republikeinen moeten. Tussen te vriend houden of in ieder geval met ze moeten praten. Zeker. Nou, uh, hij kwam uh, aan de macht met de uh, ja, grote boodschap van hoop en alles zou veranderen... een president die echt een bijzonder veranderend figuur zou zijn... dat is de in de realiteit het anders uitgepakt... Uh, ja, met name ook door de tegenwerking in het congres. Ik denk dat hij uh, geleerd heeft... je ziet ook wel wat er nu veranderd is... Uh, in de eerste uh, twee jaar met name ook. Hij zei van, nou, dit is mijn voorstel op willekeurig gebied. Uh, dat is een goed voorstel, dus neem het nou maar aan... Mm -hmm. uh, beste republikeinen in het uh, congres... En zo werkt het helaas uh, niet. Nee, die lieten dat zich geen twee keer zeggen... en tekenden gelijk onderaan de streep, maar niet huis. Ja, zeker. Nou ja, het simpelste voorbeeld daarvan... is Obama de hervorming van de gezondheidszorg in Amerika. Uh, daar stemde geen één republikein voor. Dus hij kan roepen wat hij wil... De, op dat gebied, maar uh, steun was er niet bij de Republikeinen in elk geval. En dat is uh, nu uh, de afgelopen periode uh, met de fiscal cliff, met, met alle andere met cliffs die er waren. de wapenwet ook, ja? He? Ja, zeker. Dat zal, uh, nou ja, voor, over de wapenwet is wel, wel interessant. Uh, Harry Reid, uh, de leider van de uh, Democraten in de Senaat, uh, waar nog een uh, meerderheid is voor de Democraten, uh, heeft gezegd: nou ja, die, die wapenwet, uh, mogelijk komt het wel uh, door de Senaat. Maar ik zie wel grote problemen in het Huis, uh, waar de Democraten een uh, minderheid hebben. En uh, dat geeft ongeveer de status aan uh, van dat voorstel op dit moment. Niet te min uh, als je naar verschillende opiniepeilingen kijkt in Amerika, dan zie je wel dat de, uh, de Amerikanen toch wat anders en veel kritischer uh, zijn gaan kijken naar die wapenwetgeving, hun opinie verandert, uh, zijn, uh, niet meer, zijn meer en meer voor strengere maatregelen, bijvoorbeeld beperking van de grote magazijnen. Uh, voor wapens, dat je meer dan tien kogels in een uh, wapen kan stoppen in één keer. Mm -hmm. Dus daar verandert wel degelijk wat de vraag is... of dat ook uh, ja, in een politieke overwinning kan worden omgezet. Er wordt wel gezegd dat de vicepresident Biden heel belangrijk is... in dit proces voor Obama. Wat, wat is zijn rol? Nou, Biden is natuurlijk iemand die ontzettend lang in de, in de Senaat heeft gezeten. Iemand die er bekend om staat. Die graag de hand op de rug van andere politicus uh, legt. Uh, deals maakt, uh, onderhandelt. Uh, uh, ja, en mensen, mensen, wat dan veel van onderhandelen... houdt iets wat Obama minder heeft. Overigens denk ik dat het ook uh, beter is dat Biden zich... Uh, daarmee bezighoudt. Uh, in zijn toespraken zitten ongeveer iedere drie zinnen... verhaspeling in. En mm. wat ik zelf een van de aardigste uh, fouten, of, uh, ja, gevallen... om het even zo te noemen, van de vicepresident vindt... is dat hij uh, uh, bij een toespraak tegen iemand zei... Uh, Joe, kun je niet even opstaan? En dat een paar keer herhaalde. Maar de betreffende man zat in een rolstoel, dus opstaan Oi. was er niet uh, bij. Dus Ja, nou dan moet hij maar het congres gaan... Uh. Ja. Bestoken, hè? Maarten Koolsloot, oud-correspondent in Washington voor het parool en uh, ANP. En schreef het boek: Zo wordt je president. Maarten, dankjewel. Bedankt. Tot ziens. Het is zeven minuten voor negen. We gaan nog eens eventjes naar Myno Remmers, die is uh, de hele ochtend al in Amsterdam. En daar is die, omdat het vandaag depressieve maandag is, schijnt, heeft een of andere psycholoog uit Groot-Brittannië bepaald. En wat wordt daar nu gedaan? Maar jullie zijn aan het oefenen, neem ik aan. Hè? Uh. Dat is de beginnoot. Oh, oh. Heel lekker. <tie <tie <middel> Misschien is het wel goed om eventjes te weten dat je gewoon echt lekker even goed staat. En dat het... Dit is Marlijn Twaalfhoofd. hij is de componist van deze Blue Monday, zo heet het stuk. komt het ook anders. Ik stel voor de twee maatjes voor dat jullie die nazingen. zingen. Oh, We zijn niet ver verwijderd van een soort ophaalbrug. Daar gaat straks dit koor staan om dit lied. wat ze nu aan het instuderen zijn, ten gehoor te brengen. Als inderdaad warmhart onder de riem van deze koude Blue Monday. In de oefenzaal zo'n. nou, 20, 25 mannen en vrouwen. deels mensen van een theateropleiding. We gaan we hem natuurlijk uit ons hoofd leren. Dus ik wil hem eigenlijk in zijn geheel een keer voorzingen. En daarna zing ik hem nog een keer en nog een keer. Dan kun je gewoon gelijk mee gaan doen als je het snapt. Op het moment dat je denkt van, oh, gingen we hier nou omhoog of omlaag? Als je twijfelt, stop je gewoon eventjes. En als je het weer weet, doe je mee. Valt nog niet mee om zoveel mensen zo vroeg in de ochtend erbij te krijgen. Maar het is toch gelukt dat mensen om half negen zich hier hebben gemeld. Ja, vroeg hè? Ja. Doe je mee? Nou, omdat ik ook van Nieuwe Helden ben. Ik zag het helemaal zitten. Nieuwehelden.nl. daar komt het straks ook allemaal op, want het wordt uit vijf hoeken gefilmd. Is dat zo? Dat ja. is voor mijn nieuws. Nou, dat werd net gezegd, ja. Wat ja, leuk. Ja. ja. Waarom doen jullie mee eigenlijk? Nou ja, het is Blue Monday en we dachten, de stad kan wel een opkikker gebruiken. En uh, ja, wij houden van dit soort urban actions verzinnen. en doen. Urban action, dat moet er altijd in het Engels staan hè, als het in de hoofdstad is. Ja, ja, het is wat, nou ja niet omdat het de hoofdstad is, <laughs> maar gewoon omdat we geen, nog geen betere titel in het Nederlands hebben kunnen nee, verzinnen. Een, een actie uh, in de stad. Het, is, het heeft ook iets van een flashmop. Eneens zijn er straks mensen die staan bij een ophaalbrug expres daar, omdat er dan gewacht moet worden op een boot die aankomt varen. Klopt, ja. Wij noemen het een guerilla-actie. Wij wachten een tijdstip van 9 uur af, dan gaat er een mobiele telefoon af. Die geeft aan dat er een schipper in de buurt is, dan moet de brug open. En dat is het moment om de mensen in de spits blij te maken met Blue Monday het lied. Nou, oh, ik ben benieuwd hoe dat dan in zijn heel gaat klinken. Myno Remmers gaat het hopelijk na 9 uur nog even laten horen. En u hoort het eerder al in onze uitzending. De winter leidt tot een run op rijvaardigheidstrainingen. Ja, want zo werkt dat nu eenmaal. Je moet eerst een uitgeleider maken... voor je beseft dat het heel lang geleden is dat je je rijbewijs kreeg. Verslaggever Louis Dekker is aan het bijspijkeren bij antislipschool Slotermaker. We schakelen zo dadelijk even naar Zandvoort om te kijken of die al achter het stuur zit. We gaan richting de baan die achter ons ligt. Dus je mag even achteruit verder. Moet je hem helemaal opzij drukken En dan naar boven, ja. Het is best wit overal, hè? En je ziet het bijna niet meer. Er staan hier nog paaltjes achter is, me. Uh, nee, het is helemaal vrij verder. Oké. Okay. Nou wil ik natuurlijk één ding het liefst, hè? even gecontroleerd achterstevoren. Hoe doe ik dat? In dit geval met de handrem. Ja. Sturen maar opzij. Naar links en de handrem aan. En rechts zetten het sturen. Dat is een 180, hè? Dit is 180 graden slip. Voelde wel goed. Netjes hè? Ja. Iedereen vindt het leuk. Glijden met een auto blijft het leukste wat er is. Ja, ik zou dit met mijn Clio niet durven. Zit u nog lekker? Ja, u bent dat gewend, hè, dit soort gepruts. Voor mij is geen enkele kermisattractie meer leuk, hoor. Ik ken het. Glijden met de auto, wie wil dat niet? Nou, wensen op de snelweg niet, denk ik. Tot zover het speelkwartier. Later in deze uitzending kijken we of Louis' rijstijl nog deugt. Blijf luisteren.